1 uur. De Radio 1 sportzomer, Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de komende uur onder meer tafeltennis met Li Roeien... de mannen van de lichte vier en judoka Elisabeth Willeboortse... bij de laatste 16. En we hebben een topscore in de nieuws- en sportquiz. Die staat sinds gisteren 45 punten. Moet te doen zijn voor onze kandidaat van vandaag... Monika Sluiseman uit Deventer. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Mark Visser. In de Syrische stad Aleppo zijn nieuwe gevechten uitgebroken tussen de rebellen en het regeringsleger. De regeringsleger zou gevechtshelikopters hebben ingezet. Syrische staatstelevisie zegt dat de opstandelingen verliezen leiden, maar dat kon niet onafhankelijk worden bevestigd. Volgens de staatstelevisie maken de Syrische troepen vorderingen in verschillende wijken in Aleppo, die de afgelopen dagen in handen van de rebellen waren gevallen. Commandanten van het Vrije Syrische Leger weerspreken de berichten.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 De politie heeft 4000 extra agenten ingezet. Correspondent Lucas Waagmeester. De economie in dit land groeit als een gek. Hè? De vraag naar energie neemt heel snel toe. Maar het bestuur van India houdt dat eigenlijk niet bij. Er, moet, er moeten centrales gebouwd worden, de capaciteit moet omhoog. Maar door slecht bestuur, ook door corruptie natuurlijk, gaat dat allemaal verschrikkelijk langzaam. Dus die economische groei die rent eigenlijk voor de basisbehoeften als energievoorziening uit. En dan gaat het dus mis.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 In Noord-Brabant is vanochtend onder een brug bij Oosterhout een containerschip vastgelopen. Door een fout van de schipper kwam het schip met lege containers klem te zitten, zegt het KLPD. In principe heeft de schipper de informatie van de hoogtes met betrekking tot de bruggen waar hij onderdoor vaart. En kennelijk, omdat die containers leeg zijn, ligt het schip wat hoger, heeft hij een inschattingsfout gemaakt. Over de brug loopt de A59, maar er zijn geen gevolgen voor het wegverkeer. De brug is alleen aan de onderkant licht beschadigd. Scheepvaartverkeer onder de brug loopt wel vertraging op, doordat er maar één vaarweg beschikbaar is. Op de Olympische Spelen is judoka Elisabeth Willibords door naar de kwartfinale. Versloeg haar tegenstander uit Burkina Faso op Ippon. Zometeen is die kwartfinale. En judoka Guillaume Elmond die werd in zijn eerste partij al uitgeschakeld. Zwemmer Sebastian Verschuren plaatste zich op de 100 meter vrije slag voor de halve finale. Hij eindigde in de series als derde. Leonard Stekelenburg redde het op de 200 meter schoolslag niet. Bij het roeien gaat de Nederlandse vrouwenacht naar de finale. En de Nederlandse hockeyvrouwen die hebben ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Japan werd met 3-2 verslagen. En donderdag speelt Oranje de derde groepswedstrijd tegen China. Krijgt er nog wat weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt. En af en toe lichte regen. Temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint dan zonnig. Maar op het einde van de dag volgen onweersbuien. Het wordt dan zo'n 25 graden. ANWW Verkeersinformatie. Op de A15 richting Rotterdam staat 3 kilometer tussen Afrik-Arkel en Gorkum. Op de A50 Arnhem-Nos, daar staat 2 kilometer bij knoopend Ewijk. U heeft het in het nieuws al kunnen horen. Bij Oosterhout zit een containerboot klem onder de A59. En die wordt nu vlot getrokken. Nee, nou, het heeft wel degelijk gevolg voor het verkeer op de A59 richting Os. Want de rechterreizzoeker is daar dicht. En er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We gaan straks judo met Elisabeth Willebrodsen bij de laatste 16 in de klasse tot 63 kilo. Hier zijn live vanuit Londen. Jack van Gelder en Jurgen van der Bellen. Theo Plachard. Ja, Theo Plachard, Maar ik denk. Dat gun ik helemaal aan jou, omdat jij als laatste werd aangekondigd. Maar Theo Plachard bij Elisabeth, uh, Elisabeth Willebrodsen, Vertel. Ze, gaat, uh, ze staat nog niet klaar. Ze gaat wel judo binnenkort. Binnen een minuut of 6-7, denk ik, tegen. Uh, de Chinese Lili Xu, Ze zit bij de laatste acht en bij winst dan zit ze in de kwartfinale. En dan gaan we zien hoe ver zij gaat komen in deze klasse tot 63 kilo. De enige Nederlandse deelnemer nog vandaag bij het judo. Dan uh, naar uh, Rusland. Er uh, is dus, uh, een uh, korte klap op de radio. Uh, hij is uh, een van de bekendste tegenstanders van uh, president Poetin. Alexei Navalny. En vandaag is hij in staat van beschuldiging gesteld. Navalny wordt verdacht van diefstal. Correspondent Geert Groot-Koelkamp. Geert, eh, eerst maar eens even beginnen met die Navalny. Eh, uitgesproken tegenstander van Poetin dus, maar wat is dat voor man? Uh, nou, een man die, die uh, bekend heeft, heeft gekregen, gekregen, vooral als een, als een blogger. Hij is een van de meest populaire bloggers in Rusland. En al sinds uh, nou, zeker anderhalf jaar uh, ja, uh, heeft hij de strijd aangebonden. Uh, niet alleen met Poetin, maar ook met ja, alles wat er mis is in Rusland. En vooral met corruptie. Hij heeft één website die gewijd is aan corruptie. Hij heeft een andere website waar mensen informatie uh, naartoe kunnen sturen over de toestand van de Russische wegen. En hij heeft ook uh, het afgelopen jaar uh, waar hij maar kon in de aanloop naar de. De parlementsverkiezingen van december heeft hij de partij van Poetin, Verenigd Rusland, uh, stevast de partij van oplichters en dieven genoemd. En dat predicaat dat is nu heel populair geworden, dus heel, heel gangbaar. Iedereen heeft het daarover. En dat is hem natuurlijk niet uh, in dank afgenomen. En zelf wordt hij verdacht he, van diefstal. Hoe zit dat? Uh, ja, hij is een paar jaar geleden uh, heeft hij als adviseur gewerkt in uh, de provincie Kirov. Dat is een hele grote regio ergens in het noordoosten van Europees Rusland. En in die ho hoedanigheid zou hij uh, ja, bepaalde uh, verkeerde adviezen hebben verstrekt aan een uh, bedrijf, een bosbouwbedrijf, dat daardoor zware schade zou hebben geleden. Nou, daar is een uh, onderzoek naar gedaan. Uh, hem dreigde, uh, of er dreigde een rechtszaak te komen waarin hij tot vijf jaar gevangenisstraf zou kunnen worden veroordeeld. Maar die rechtszaak is begin dit jaar afgesloten, uh, omdat er geen uh, crimineel vergrijpen zou zijn geweest. Maar dat was tegen het zere been van uh, het hoofd van ja, zeg maar de Russische FBI, een onderzoekscommissie. Die heeft gelast dat het onderzoek werd hervat. Uh, en nu is Navarni in staat van beschuldiging gesteld. Hij mag de, de stad niet verlaten, Moskou niet verlaten. Uh, er is een nieuwe zaak tegen hem begonnen waarin hij wordt verdacht, uh, niet alleen van verkeerde adviezen, maar inderdaad van diefstal van hout voor een, een heel groot bedrag. En dat zou er toe kunnen leiden dat hij uiteindelijk uh, wordt veroordeeld tot Liefst tien jaar. Is dit een politiek proces... Nou, als je het hebt over iemand uh, met de staat van dienst van Navalny, uh, een van de meest uh, ja, opvallende en, en populaire uh, uh, mensen uit de oppositie, uitgesproken tegenstander van president Poetin, en ook iemand die uh, beslist politieke ambities heeft, die, die meermalen heeft laten weten dat hij uh, misschien best is ooit in de toekomst uh, een gooi naar het presidentschap zou willen doen, dan is het duidelijk dat alles wat tegen hem wordt ondernomen in dit klimaat, dit klimaat waar je dus heel veel andere uh, processen ook ziet, uh, dat het gaat om... Een, een proces uh, met een grote waarschijnlijkheid... van een politiek proces. Ja. Je, je zegt het al, uh, er zijn meer rechtszaken tegen oppositieleden. We hebben natuurlijk die zaak tegen die pussy-riots uh, uh, gehad. Uh, is, is dit, een, uh, is dit een, het begin van, van veel meer van dit soort zaken? Nou, er zijn een heleboel zaken die parallel lopen. Pussy Riot is er één van. Uh, nu begint de zaak tegen Navarney. Er uh, zijn nog rechtszaken in de maak tegen deelnemers aan een, een demonstratie, een grote demonstratie die op 6 mei is gehouden in Moskou. Er zijn toen rellen bij geweest. Uh, en er is een enorm onderzoek naar op, op touw gezet door de Russische, uh, door het Russische Openbaar Ministerie. Er zijn inmiddels, ik geloof, 13 mensen gearresteerd. En uh, uh, als dat tot rechtszaken komt, dan kunnen die mensen ook tot uh, vele jaren gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld. Het maakt allemaal het heeft allemaal met elkaar te maken, beslist. Uh, en het uh, uh, draagt er allemaal toe aan bij dat, dat ja, mensen, zeker in de, mensen, de oppositie in Rusland... steeds meer het gevoel krijgen dat ze heel erg op hun tellen moeten passen. Dat ze niet te actief moeten zijn. Dat ze hun kop niet boven het maaiveld moeten uitsteken. Want dat kan verkeerd aflopen. Wat kan die voor straf krijgen, Navalny? Uh, nou, als, als die inderdaad wordt veroordeeld, dan, dan kan, een, uh, kan die straf oplopen tot tien jaar. Dus dat zou betekenen dat in ieder geval tot en met uh, uh, tot voorbij de eerste Termijn van Poetin, die, die zes jaar gaat duren. Euh, achter, achter de tralies zou moeten belanden. Geert Grootkoelkamp was dat in Moskou. Er zijn mensen de die mix zeggen. van nieuws en sport. De Radio 1, Sportzomer. Ja, dat zijn mensen die dat zeggen, inderdaad. En <laughs> dan kunnen we geen spel tussen krijgen. Nee, er zijn mensen die noemen ze uh, Fischer Z. Er zijn er weer anderen die noemen ze Fischer Z. Maar ik heb John Watt zelf ooit gevraagd. En die zei: het ligt eraan waar we spelen. Als we in Amerika zijn, is het Fischer Z. Als we hier in Europa zijn, is het Fischer Z. I doubt your number, but no one answered the phone. I asked your friends to tell me if they knew where you were. They said they thought that you were. Fisher Z dus, of Fisher Z, wat je wil. So long, 1980 alweer, liedje. We gaan voor de spaardensport uiteraard naar Ed van der Bent. Ja, Jack, we zijn uh, nog een uh, minuutje of tien denk ik van de tweede Nederlander af in dit eerste onderdeel vanochtend start. Maar of hij het tweede haalt, dat moeten we zien. Want de beste 25 van de wedstrijd vanochtend, die mogen door voor de individuele finale. Het gaat nu om de medailleverdeling bij de landen. En daar spelen we niet meer mee, want we hebben geen compleet team meer. We hebben er nog maar twee ruiters. Dat was wel anders in 1928 en 32, Want toen waren we volop vertegenwoordigd, zowel met individueel goud van Charles Pau de Mortange met zijn wonderpaard Marquois, als ook het team wist uh, even kijken, dat was bij de Spelen van 1924 en 1928 wisten we in dit onderdeel goud te halen en met het team in 32 in Los Heeselen-Zilver. Maar dat is heel lang geleden en misschien komt het ooit nog eens een keer in uh, te starten met Rio. Wat de landen betreft uh, gaat het hier tussen Duitsland, titelverdediger en uh, Groot-Brittannië en Zweden. Het wordt een felle strijd geleverd, maar de grote kanshebbers uh, van die landen, wat de beste drie resultaten per team tellen, en sommigen zijn in deze wedstrijd met Vier of vijf vertegenwoordigd. Die hebben dan dus een strepenresultaat voor dat teamresultaat. En dat betekent dat Mark Toth, de Nieuw-Zeelander meervoudig olympisch kampioen. En Sarah Alkertsen-Ostholt van uh, Zweden met paard Paardwega. En Ingrid Klimke, die op dit moment eventueel aan de leiding gaat. Die moeten nog voor hun landen rijden. En dan weten we wie hier uiteindelijk gaat winnen. Of het Duitsland wordt of Engeland. De Britten zijn natuurlijk heel erg eager om hier te winnen bij deze Spelen. Maar uh, Nederland, zoals gezegd, komt niet in de score voor. Hopelijk gaan we wel nog één uh, van onze ruiters terugkrijgen bij de, de Besse 25. En ik moet nog even een correctie maken op het net voor 12 uur gegeven resultaat. Tim Lips, die had niet twee springfouten, maar drie springfouten, twaalf strafpunten en ook nog een tijdfout. We daar niet Ed, over klagen straks in de klaaglijn. Ed, uh, <laughs> wat, ik, uh, wat ik aan jou wilde vragen. Uh, wij doen het, uh, het traditioneel goed met springen, met de restuur. We, we weten van de vierspannen weliswaar geen olympische tak van sport, maar dat we met paarden ook daar iets goed mee kunnen doen. Maar uh, hoe kan het dan dat we hier met met eventing problemen hebben om bij de wereldtop aan te haken. Ja, ik denk dat er wel heel veel al uh, gebeurd is. Want het is nu voor het eerst sinds 20 jaar dat we überhaupt weer met een uh, drietal hier naartoe gingen. Tim Lips was individueel in, uh, in, in Hongkong bij de Spelen van, van Peking uh, vier jaar geleden. Ik denk dat het komt dat uh, er uh, onvoldoende goede paarden zijn. Dus net als bij het springen en dressuur is er de hoop van uh, zeg maar de, de, de bondscoach en de bond. En ook van NOC en NSF dat er naar aanleiding, dat er ook een beetje de bedoeling. Om hier een soort van, van acquisitie te gaan plegen na de resultaten hier dat eigen en sponsors geïnteresseerd raken om ook eventing te gaan steunen. Want we hebben goede, potentiële ruiters. Dat hebben we ook bij de Young riders en de junioren... is dat bewezen dat we die hebben. Maar je moet gewoon paarden op het topniveau hebben. En als ze er zijn, ja, we zijn koopmannen, Nederlanders... dan gaan ze veel naar het buitenland. Ja, maar is dit dus echt de meerkamp zoals we het atletiek kennen? De tienkamp en de zevenkamp? Zeg maar, ja, ik vind dat altijd de meest allround atleet of atletes. Dit is het mooiste onderdeel. En de, de paarden zijn ook de, de, de beste atleten. Ze zeggen wel eens van je kan Beter een eventingpaard zijn dan een uh, paard van een dressuur of springruiters. Wat de benen, nomaden. Dan ga je iedere week in uh, zo'n veetransportwagen. ga je ergens naartoe. En deze worden voor één of twee topwedstrijden per jaar. worden ze echt uh, getraind als een, als een superatleet. En het, uh, het voert terug op de opleiding van de remonte paarden. De, zeg maar, de paarden voor vroeger het leger. Die moesten zowel een paar uur lang stilstaan. Uh, roerloos stilstaan op een, op een paradeplaats. En ze moesten ook uh, een stuk geschut kunnen trekken. En diezelfde paarden moesten ook nog. Eens een keer in een charge met een ruit erop in het zadel. Moesten ze ook nog eens een keer in het veld hard kunnen galopperen. Nou, dat was eigenlijk de origine van de military, zoals het heette. En uh, ja, uh, die paarden, dat zijn, zijn heel veel volbloed uh, ingekomen, omdat natuurlijk het accent lag op de cross-country met de stiepel. Dat was een, een soort uh, van gedeelte. dat is eruit. En tegenwoordig is er gewoon een eerlijke verdeling, dressuur. En de, het onderdeel cross-country en het springen maakt tegenwoordig eigenlijk ieder elk een derde deel uit van de eindklassering. En vroeger lag 75% het accent bij uh, de cross-country. Oké, okay, dankjewel Ed, we komen er straks op terug. We gaan naar de judo houden, want daar staat ze klaar. Elisabeth Willeboorts categorie tot 63 kilo, kwartfinale tegen de Chinese Tsu. Theo. Ja, de enige Nederlandse deelnemer nog op dit toernooi vandaag. De... Chinese Dat is inderdaad de tegenstander Lili Ksu van uh, Willeboortse die agressief uh, begint en uh, terug gaat kijken op een uh, relatief uh, makkelijk uh, ochtendprogramma waarin ze twee tegenstanders uh, uit Libanon en uh, Burkina Faso in een uh, vroegtijdig stadium uh, op de, knie de knieën wist te krijgen. Letterlijk en uh, ook figuurlijk, ze dwong ze tot uh, opgave zodat ze twee keer met Ippon won zonder al te veel energie te verspelen. Maar nu wordt het niveau toch uh, een stukje hoger, we zitten nu bij de laatste acht en uh, de winst van de middag zou betekenen dat ze in de kwartfinale komt. En dan wordt het niveau natuurlijk steeds hoger en hoger. En we hebben net gezien dat verrassend werd uitgeschakeld in Japans Ueno door de Koreaanse Jung. Dus als ze hier zou winnen van de Chinese dan treft ze een hele sterke tegenstander Jung uit Korea. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben net een klein minuutje gehad in deze eerste partij tussen Willem en Lili Xu. Uit China. En als je naar het scorebord kijkt. Dan zie ik daar behalve de tijdmelding. 2-0 staan, dat betekent uh, geen scorers, dus uiteraard. Maar ze zijn wel uh, lekker pittig uh, begonnen, moet ik zeggen. En uh, proberen elkaar het leven zuur te maken in deze partij. Ze kennen elkaar ook, ze hebben elkaar al een aantal malen in de handen gehad. Natuurlijk op die trainingstoernooien, waar ze elkaar ook uh, opzoeken. Maar ook uh, vorig jaar nog bij het toernooi de Paris. Toen won de Chinezen van Willemboortse. En in februari 2009, toen was er de World Cup in Wenen. Toen uh, troffen ze elkaar ook en was de winst opnieuw voor de Chinezen. Die dus met een 2-0 voorsprong in onderlinge resultaten deze wedstrijd begonnen is. Maar vooralsnog doet Willem Hoortzen het goed. Hij is goed getraind, goed voorbereid gekomen naar dit toernooi. Hij heeft een tijd rust genomen, wel een half jaar ongeveer. Nadat ze een slopende tweestrijd had afgerond met Annika van Ende. De andere Nederlandse deelnemer in deze klasse tot 63 kilo. Een luxe probleem voor de bondscoach Marjolein van Une. Dat ze twee hele goede judoka's heeft in die klasse. En uiteindelijk gekozen heeft na een lang kwalificatietraject voor Willeborse Omdat de technische staf in zijn totaliteit vindt dat de kansen op medailles voor. Willeborse groter zijn dan voor die van Van Emde. Van Emde was daarover zeer teleurgesteld. Heeft zelfs nog overwogen om het judo eraan te geven. Maar dat gaat geloof ik allemaal wel weer. En nu moet Willeborse het dus doen op haar laatste Olympische Spelen. dat is zeker voor de 33-jarige geboren Zeeuwse. Die het goed doet tegen die Chinezen nu met één hand. De linker... Heeft ze de rechterarm van de Chinezen vast en probeert nu ook met de rechterarm de pakking aan te zetten. Want dat is het beste. Als je dat goed hebt, dan kun je van daaruit die aanval opzetten die je, in, die je voor ogen hebt. Een beenworp is het meestal. Meestal de uchimata die ingezet wordt. En het is nu de Chinezen die naar de mat gaat, maar allemaal buiten de grenzen. ...van het speelveld, zodat uh, dat niks oplevert. Maar het was een uh, kindzaadje, een uh, aanval die uh, goed is voor een paar... Nou, dat verbaast mij. De scheidsrechter geeft uh, Shido voor... Uh... Voor Willeboorts Boortse een straf voor passiviteit vind ik niet terecht. Ik vind dat ze net zo actief is als de Chinese. Maar goed, ik zit hier op die tribune te kijken. En de scheidsrechter staat er bovenop. En vindt dat dus een gele kaart waard. Die voorlopig nog weinig schade betekent voor Willeboorts Om precies te zijn helemaal niks. Want hij staat op het bord. En... Het gaat pas uh, erg worden als er nog eentje bij komt. Dan tellen ze die op samen en dan betekent het Yuko. Vroeger waren dat Coca's, kleine scores die toegekend werden. Maar dat was allemaal wat onduidelijk, die puntentelling. Vandaar dat men gekozen heeft voor dit systeem. Wat op zich duidelijker is. Een gele kaart is uh, nog niks. en twee gele kaarten betekent een yuko een kwart punt achterstand. Maar uh, met kleine twee minuten te gaan nog is dat uh, voorlopig uh, niet schade... Leeft dat geen schade op voor Wille Boortse, Die nu naar haar hand kijkt. En is het haar contactlens die ze kwijt is? Nee. Ja, het is de contactlens kwijt in de linkeroog. Dat gebeurt al vaker. En die uh, gaat ze er nu keurig in doen. Terwijl uh, drie vingers uh, aan elkaar getaped zijn. En ook haar voet zwaar is ingetaept. En uh, gaat ze gewoon weer verder. Dat is uh, geen enkel probleem voor de judoka's. Contactlens kwijt. Even stoppen. Even opzoeken en dan gaan we gewoon weer verder. En nu kan ze het weer lekker zien. Ze zit heel dicht met haar hoofd bij de Chinezen. En die Chinezen natuurlijk ook bij Willeborst. En weer met die linkerarm, de rechterarm vast van de Chinezen. Die nu ook met haar linkerarm de rever van Willeborst probeert te pakken. Die probeert dat nog af te houden. En dat lukt niet helemaal. Ze zit. Nu klem zeg maar in de pakking van de Chinezen. Maar de, de heupworp van Willeborts ingezet aan de rand van de mat. Levert uh, niets op, gaat niet goed af. Want uh, de Chinezen houdt dat keurig tegen. En zo verstrijkt de tijd. Met uh, 1 minuut 20 nog uh, zuiver de Judo tijd. Uh, geen scorers nog, alleen die gele kaart. Maar uh, zoals gezegd, daar kijken we eventjes niet naar. We kijken nu naar Willeborts uh, die natuurlijk die waarschuwing aan de broek heeft. En iets actiever uh, moet worden. Volgens de scheidsrechter. Want uh, je weet nooit hoe dat uh, doorwerkt. Allemaal in de hoofden van die mannen. Die twee die daar op de hoek zitten. Wat zullig zitten te kijken, maar wel goed opletten. En daar is het afgelopen voor Willeboortsen. Die laat zich uh, verrassen door de Chinezen. En de rand van de mat. Ippon. Ineens is het te gebeurd. Even een moment van onoplettendheid. De Chinezen kan er geluk niet op. En Wille Boortse ligt uitgeteld op de mat. Einde verhaal, einde oefening voor Wille Boortse Die een keer brons haalde op de spelen in 2008. Hier dat kunstje minimaal nog een keer zou willen herhalen. Maar nu weet dat het afgelopen is. Ze wordt verslagen door een heupworp van de Chinese Lili Xu. Alle Nederlanders eruit, dus ook Wille Boortse. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportquiz. Die spelen we vandaag met Monika Sluiseman komt uit Deventer. Goedemiddag. Goedemiddag. 45 punten, dat is de te kloppen scoren tot nu toe. Die is gisteren pas neergezet. Nog een hele week te gaan en 45 is te doen. Um, kan nog net he, die quiz spelen, want uh, je vertrekt over een paar dagen naar Oeganda, heb ik begrepen. Ja, klopt. Om wat te doen? Wij uh, gaan uh, onze twee dochters daar opzoeken. De oudste is er vrijwilligerswerk aan doen. De jongste is er aan het afstuderen. En we hebben een eigen stichting om kinderen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in Jinja. Daar in Oeganda dus? Ja. ja. Dus daar gaat het geld ook naartoe als je het wint? Daar gaat het geld ook naartoe, ja. ja kijk. Ja, Je weet maar nooit. Nou, dat is makkelijk en dat is mooi. We uh, moeten het wel eerst even binnenkomen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. rebels have now moved up because the government... To push into this area. Gespannen wachten de strijders van het vrije Syrische leger op de beslissende slag om Aleppo. De convoy van General Kayyem was aangevallen door aanvallende tanks. De strijd is vraag 1, let op. De strijd om de Syrische stad Aleppo blijft voortduren. Bij beschietingen in een, uh, is een convooi geraakt met daarin medewerkers van welke organisatie? Van de VN. Dat is goed. Het zijn waarnemers van de VN die in het convooi zaten. Volgens VN-chef Ban Ki-moon zijn bij de aanval geen gewonden gevallen. We gaan naar vraag 2. Af en toe zijn er berichten van hooggeplaatste medewerkers van het Syrische regime... die overlopen naar de opstandelingen. Gisteren werd bekend dat een gezant in een Europese stad nu de oppositie steunt. In welke stad is hij gestationeerd? In Londen. Dat is goed. Volgende vraag. En dan gaan we naar de sportvragen. Sinds zijn prestatie op de 10 meter luchtgeweer... kennen we meer Nederlanders de naam van Peter Hellebrand. Hij kwam gisteren in actie. Hoeveelste werd hij bij dit onderdeel, de 10 meter luchtgeweer? Vijfde. Dat is helemaal goed. Ze gaat prima. Vraag 4. Bij het zwemtoernooi deed zich wat opvallends voor. De 16-jarige vrouwelijke winnaar op de 400 meter wisselslag... was bij haar laatste baan sneller dan de mannelijke winnaar op die afstand. Ryan Lochte. Uit welk land komt deze 16-jarige? China. Dat is goed. Je Shiwen zwom de laatste 50 meter sneller, dus dan die Amerikaan. Ja, uh, ja kan dat maar zo. Maar goed, dan gaan we straks uh, later deze middag nog eens even over praten met Harm Kuipers. Die is uh, doping-expert. Ik suggereer verder niks, maar toch. Ik vind het toch heel verder wat je doet. En Nee, tussenstand. In ieder geval vier goed. En uh, dan gaan we verder. We laten een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Ja, nou, ik, uh, als je denkt nu een foto van mijn rug zou maken, dan uh, ziet er dit niet best uit. Dus uh, ja, het is wel een beetje een dramatische dag eigenlijk. Elmond. Dex Elmond. Ja, ja ik reken het nog goed ook. Ik zeg het al te snel. <laughs> want het zou ook zijn broer kunnen zijn, maar ik match je. Vijf goed. <laughs> Dex Elmond, vraag 6, werd uiteindelijk vijfde. Hij verloor de strijd om het brons van een man uit welk land? Um... Mo oh, Mongolië? Ja, ja. ja, ja. ja. ja. Dat is goed. Ja. Ik zat even te twijfelen tussen Japan en Mongolië. Want tegen... ja, dit is hem. Ja. Ja. Nou, heette ja. hij. We gaan naar de volgende. En dit is helemaal belangrijk, want nu kan je echt heel veel punten extra gaan scoren. Tot nu toe ben je foutloos, dus let goed op. Uh, je krijgt wat hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, uh, gewoon stoproepen. Maar denk wel goed na voordat je dat doet, want je krijgt geen aan Dus als het niet goed is, dan is het jammer. Hier ja. komen ze. Vier, geel en blauw overheersen bij mij. 3. Bij mijn 125-jarig bestaan gaf ik Nederland bruine borden cadeau. 2. Mijn klanten gaan steeds meer door de week op vakantie. Stop. Zeg het maar. ANWB. ANWB. Yes. Het betekent dus... Uh dat er in totaal uh, acht punten zijn. Dus uh, je bent gelanceerd, zou ik zeggen, om in ieder geval uh, die 45 punten uh, te pakken. Maar ik denk gezien de rust die je hebt en de kennis... dat we wel eens een uh, behoorlijke score gaan krijgen. Je hebt uh, nu maar zes nodig. Nou ja, dat is iets waar je om lacht werkelijk. Dus uh, we zijn zo terug met het tweede gedeelte. Maar we gaan nu weer even naar Ed van der Bent. Want die is uh, ontzettend bezig met die venting. Ja, en uh, hopelijk is Andrew Heffernan dat uh, vanmiddag ook nog... als hij zich bij de beste 25 rijdt in dit uh, ochtendprogramma. Hij is nu uh, met nog zo'n acht starts te gaan, uh, de 43ste. Uh, en we van het totaal, uh, even kijken, 52. En we begonnen twee dagen geleden met 74 combinaties. Dat wil wel zeggen dat het toch een uh, behoorlijk slagveld is geweest. Met name in drie cross-country, in uh, uh, niet de meest letterlijke zin... maar figuurlijke zin. Maar hij gaat nu proberen om over deze twaalf hindernissen... met in totaal 15 sprongen een goed resultaat neer te zetten. Het zijn allemaal hindernissen die er prachtig uitzien. Allemaal elementen uit het Londense straatverkeer en uit Groot-Brittannië. De knipperbollen ze zijn al zo'n paar decennia weg uit Nederland. Maar hier staan ze nog als aanleuning van een hindernis. Hij gaat naar hindernissen 4. Inmiddels een hek van 1,30 meter. Het is hier in vergelijking met de klassieke springen... wat we later nog deze week en volgende week gaan krijgen... is de hoogte van de hindernissen hier wat lager. We staan op 1,30 meter... Maar goed, nog altijd nog behoorlijk als die paarden... die hier 40 hindernissen van gisteren achter de kiezen hebben. De dubbelsprong met een, een vlaggenhindernis. Allemaal vlaggenlijnen gesymboliseerd. Gaat hij nu naar de hindernissen waar de straks Tim Lipsen fout maakte. Een oxer, een hoogbreedte sprong. Dat is nog altijd foutloos voor hem. En uh, Andrew Hefferman gaat nu op weg naar een, een volte. Naar het Trafalgar Square symbolisch uitgebeeld. Planken en bomen boven elkaar. Hoogte 1,30 meter. Uh, wit. En dat is tegen die lichte achtergrond hier, want het is geen grasbodem... maar het is een soort uh, zandbodem, uh, is dat voor de paarden moeilijk inschatten... om uh, het, het juiste afzetmoment te bekijken. Daar op de eerste van de drie sprong maakt hij een fout... en ook op de tweede betekent inmiddels dus uh, acht strafpunten. En dan gaat hij op weg naar de laatste hindernis. En dat uh, gaat goed verder. Acht strafpunten voor hem. En uh, ook nog vier tijdfouten geeft een totaal van twaalf. En dat betekent dat we uh, volgens mij hem uh, niet meer terug gaan zien. Even als Tim Lips niet jammer het zitten... voor de Nederlanders op. Nou, dat is ook uh, mooi. Daar zetten we daar ook een streepje onder. Dat doen we niet onder die quiz trouwens, want uh, deel 2 komt eraan. Dat doen we na uh, het nieuws en dat wordt gelezen door Mark Visser. Grote delen van India kampen voor de tweede dag op rij met stroomstoringen. In totaal zitten zo'n 600 miljoen mensen zonder stroom. Stroomstoringen worden onder meer veroorzaakt doordat er meer elektriciteit wordt gebruikt dan energiemaatschappijen kunnen leveren.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 De Piratenpartij heeft als belangrijkste speerpunten vrij internet en het waarborgen van de privacy van Nederlanders. En in Noord-Brabant is vanochtend onder een brug bij Oosterhout een containerschip vastgelopen. Door een inschattingsfout van de schipper kwam het schip met lege containers klem te zitten. Over de brug loopt de A59, maar er zijn geen gevolgen voor het wegverkeer. Scheepvaartverkeer onder de brug loopt wel vertraging op, doordat er maar één vaarweg beschikbaar is. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie er staan op dit moment twee files. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ewijk 2 kilometer. En op de A59, waar het containerschip was gestrand, daar heeft het verkeer wel degelijk uh, last van het bergen van het containerschip. Zonzeel richting Os, daar staat tussen Maden en Oosterhout 2 kilometer. En de rechterrijstrook is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We hebben straks een reactie van Judo Coach Maarten Arends op de teleurstellende prestaties van de broers Elmond. Maar Theo Plachard had al afscheid genomen van uh, Wille Maar die is opeens weer teruggekeerd. Ja, je hebt wel eens wat uh, begripsverwarring over de laatste 16 en de laatste 8. En kwartfinales en halffinales en schema's die over je bureau twarrelen. Ik wil het niet goed praten hoor. Maar ik zat uh, Geen even probleem. mis. Het, is, het goede nieuws is dat ze nog een keer terugkomt tegen de Japanse Ueno in uh, de herkansing. Dus wie weet gaan ze toch nog uh, brons scoren. Maar die Ueno, ja, dat is ook geen misselijke tegenstander, hoor. Dat is het goede nieuws. En uh, we zien haar dus later vanmiddag toch nog terug. Hoe laat ongeveer, denk je, Theo? Het programma gaat door uh, hier uh, over een half uur ongeveer. En de tijden waarop zij staat, gepland, die staan hier niet op aangegeven. Maar ze heeft uh, voldoende rust, denk ik, uh, om uh, even bij te komen... en uh, zich voor te bereiden op uh, de nieuwe match tegen Ueno. Dank je. Eén nou, ding is duidelijk, het Wilhelmus zal voor haar vandaag niet gespeeld worden. Want ze kan dus hooguit nog brons halen, Wille uh, Over dat Wilhelmus, uh, hopelijk vandaag uh, of later in ieder geval... ja, vandaag zullen we het niet meer horen. Misschien hier in het Hollandhuis vanavond. Uh, later in de week uh, mogelijk wel. Er zijn nog wat verschillende uitvoeringen van ons volkslied en ze zijn niet allemaal even prettig om naar te luisteren. Je zou zeggen dat het Wilhelmers op de Olympische Spelen hier in Londen een stuk beter klinkt. Dat is natuurlijk ook zo, maar ook op die versie is kritiek. Onder meer van componist Merlijn Twaalfhoven. Je hoort die fluit dus helemaal met die melodie meegaan. Dus je hebt als het ware de melodie. En dan ook nog een melodie daarboven die precies hetzelfde speelt... En dat is eigenlijk heel raar. Op het moment dat je verschillende stemmen in de muziek maakt... dan wil je die stemmen iets verschillends laten doen. Tegen elkaar in laten gaan. En dan krijg je een harmonisch geheel. Terwijl als je precies hetzelfde uh, speelt op verschillende octaven... dan wordt het heel erg griezelig. Net alsof je in een gesprek precies hetzelfde zegt met z'n tweeën. Maar ik hoor het nu, Het klinkt wel prima. Ja, het is ook uh, uh, niet heel opvallend. <laughs> maar als je goed luistert, dan voelt het een beetje plastic, een beetje griezelig, een beetje, beetje kil eigenlijk. Een beetje glad gemaakt voor de spelen of zo? Ja, ja, nou, ik weet niet of dat echt de bedoeling was. Het klinkt eerder als iemand die uh, misschien wel uh, even uh, 200 arrangementen moest maken. Want alle landen uh, hebben een soort van nieuwe versie gekregen. Uh, ook landjes die misschien absoluut geen medaillekans hebben. Nou, voor de zekerheid moet je het natuurlijk wel paraat hebben. Dus die componist heeft als een razende uh, al die volksliedjes uh, opnieuw gemaakt. Dit is een, uh, nou, zeg maar een klassieke versie, hoe, uh, uh, hoe die hoort. Dit klinkt wel anders? Nou, het klinkt gewoon wat uh, coherenter, wat steviger. Wat, uh, uh, ja, gewoon wat, uh, wat lekkerder. Alsof je gewoon... Uh, nou, het is toch een soort van... Die harmonieën, dat is het fundament, daar, daar bouw je zo'n zo muziekstuk uit, uit op. Dit fundament zit gewoon wat, uh, wat steviger in elkaar. Jij bent componist, zou het leuk zijn een volkslied uh, componeren? Um, ja, het idee dat natuurlijk heel veel mensen uh, jouw muziek zingen of... Uh, uh, dat, is, dat is heel fantastisch. Tegelijkertijd is het ook een hele dienstbare taak. Want het moet aan allerlei regels voldoen. Wil het gewoon zo uh, nou ja, door iedereen uh, geaccepteerd worden? Uh, ik had een keer een optreden in Dubai. En toen kwam er een meneer naar me toe. Die zei, ik ben adviseur van de minister van cultuur van de Emiraten. En ik zoek een componist voor het volkslied. Zou jij dat willen doen? Nou, dat leek me. toen dacht ik van, oké, okay, nu zit ik gebakken. Um, ik heb wel Word met... ik rijk. Ja, exact. exact. Ik, daar wil ik misschien wel wat mee verdienen dan. Um, ik heb wel met hem gedineerd. Maar uiteindelijk is dat contact toch verwaterd. Ik weet niet dus of hij het door het parlement heeft gekregen. Niet meer van gehoord. Nee. Is het wel helemaal zo'n mooi stuk eigenlijk? Nou, het is moeilijk om dat objectief te beluisteren. Er zit natuurlijk zoveel uh, herinnering aan vast. En dat is sowieso met muziek. Uh, ik vind het wel een heel erg... Nou, hoe zeg je dat? Heel erg basic. Misschien plechtig, maar ook wel heel soort van simpele harmonieën. Het ritme is heel simpel. Dus als compositie is het misschien wel heel erg eenvoudig. En uh, niet zo spannend. Maar goed, daardoor uh, is het wel, uh, kan het heel plechtig zijn natuurlijk. Had je het Wilhelmus heel anders gemaakt voor de spelen? Nou, het liefste zou ik natuurlijk uh, het hele volk iets uh, heel experimenteels horen zingen. Want daar word ik uh, zelf heel blij van. Een ja, beetje, een hele vrije interpretatie van het Wilhelmus. Ik, ik hoor het er niet van. Ik je. ook niet hoor. Nee, het uh, zijn maar... bijdrage van Josephine Hier misschien is het aardig. Uh, dat zijn heel Hilversum uh, de nieuwe versie van Wilhelmus... Ja. Van Hardy Succion die Saxione erbij pakken. Het is een hele mooie instrumentale manier van. Uh, van het Wilhelmers op gitaar. Dus het is echt mooi om te horen. Misschien dat we dat een keer kunnen laten horen. Want hier word ik niet echt vrolijk van. Monika Sluizelman is nog steeds aanwezig in Hilversum uit Deventer. Uh, doet mee aan de Nationale Nieuwsquiz. Hoogste score 45. Ze scoorde net factor 8 in deel 1 van de quiz. Dat betekent dat er in ieder geval 6 nodig zijn om daar overheen te gaan. Maar wij gokten een beetje dat ze vaak vast wel verder komt. Want dat ging heel goed. Monika, ben je er klaar voor? Ja. 90 seconden de tijd. Hè. Veel vragen krijg je voorbij. Uh, goede antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal gesteld worden. Goed, okay. daar gaat hij. Ja. De nieuws- en sportquiz. Huisartsen schrijven kinderen steeds vaker. wat voor soort middelen voor die vaak niet nodig zijn? Laxeermiddelen. Goed. Tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers uit welk land hebben voor de deur van de immigratiedienst eh, overnacht? Somalië. Ja, dat is goed. In Dordrecht heeft een getreiterde man kinderen met wat voor voorwerp bedreigd? Een hakmel. Goed. Welke BNR is als getuige gehoord in de zaak tegen kickboxer Barahari? Estelle Gullit. Ja. Tegen welk team speelt Feyenoord vanavond in de voorronde van de Champions League? Dina Kiev. Goed. Hoe heet de Amerikaanse bioscoopschutter die gisteren officieel is aangeklaagd? Holmes. Ja. Sportster uit welk land mag toch met een hoofddoek meedoen aan het Olympisch judo Saudi-Arabië. Dat is goed. Minister Spies wil wat? voor soort ambtenaren dit jaar niet verbieden. Ook al heeft de Kamer haar dat wel gevraagd. Bijgeambtenaren. Ja, is ook goed. Een KLM-toestel op weg naar welke plaats hij is gisteren teruggekeerd nadat een briefje over een bom was gevonden? Leeds. Dat is goed. Een Britse man is uit het water gehaald omdat hij van Frankrijk naar welk land wilde zwemmen? Ik denk naar Engeland. Nee, naar de Verenigde Staten. <laughs> Oké. Okay. Wat is de <laughs> naam van de Russische meidenpuntgroep die in Moskou voor de rechten staat? Iets met, uh, met pussy, maar pas... Ja, iets met poesie ja. rekening goed. Nee. Pussy Riot. Oh, oh dank je wel. <laughs> Hoe heet de Manchester United-speler die is aangeklaagd... wegens een tweet over collega Ashley Cole? Pas. Rio Ferdinand. De schrijver van het blad The New Yorker is opgestapt... omdat hij uitspraken van welke zanger heeft verzonnen? Van um, Bob Dylan. Dat is goed. Honderden buitenlandse studenten in Nederland krijgen een boete... omdat ze welke verzekering niet hadden afgesloten? Zelfverzekering? Ja, basis. Voormalige managers, Ja, van welke rapper hebben hem voor de rechter gesleept? Dat is de laatste vraag. Die is nog net in de uh, knoop gesteld. Gespaard Dat is goed, ja. Gespaar doel. Tellen we erbij. Goed, 6 uh, waren, nee, waren er nodig om over de 45 heen te komen. Dat het zijn er, Jack? 12, dat betekent 96 punten. Ja, en uh, dat mooi. is uh, heel erg lekker om uh, voor anderen uh, ja, zich stuk op te bijten, denk ik. Heel goed, ik vond je rustig, goed en uh, ja, ik ben trots op je. Nou, dank je wel. En dat levert in ieder geval het normale prijzenpakket op. En misschien dus wel die 300 euro voor het goede doel daar in uh, Oeganda. Uh, het normale prijzenpakket bestaat uit de kaarten voor beeld en geluid... en een, een mooi sportboek. Wat is de valuta? Dat is uh, een vraagje tussendoor. Dat telt die mee. He? Hoe? Schillingen? Wat is een schilling waard? Uh, 100.000 schilling zit je op ongeveer 3,5 euro. 100. Dus <laughs> ja. je bent heel snel miljonair. Ja, je bent, je als je, je daar even mee. één keer naar de bank gaat, dan ben je miljonair. <laughs> ja. Ja, een enorm pak bankbiljet in je tas en dan moet je mee op stap. Oké, pinnen is onmogelijk daar. Succes en uh, uh, ik heb een bewondering voor de feit uh, dat je met je stichting zo actief bent. Dank je wel. We gaan naar het roeien. Rachna Niemeyer, de halve finale ligt er vier. Liggen ze Uf. al in het water, die mannen? Kunnen wij nooit ja, ermee doen. Zeker. Nou, lijkt me niet Jack. Nee. En dat geldt ja. voor mijzelf overigens ook. Voor de je lacht de hart hè, Ragnar. Ik weet waar je woont. Ja, ja ik zei ook al. Daar zou ik ook niet bijpassen bij deze <laughs> Daar is het mannen. goed, jongen. Dan is het goed gemaakt. We yes. gaan op weg naar de eerste 500 meter in deze race. Waar de eerste drie verder gaan richting de finale. Het is de boot met de Muda-tweeling aan boord. Het is Tigo op slag. Vincent zit erbij. En voor de rest wordt deze boot gecomplimenteerd door Tim Heijbroek en Roland Liefens ook aan boord. Ze zijn allemaal weer fit, zijn weer van de partij. Nadat ze vorig ja, veel problemen hebben gehad onderling. Wat ruis op de lijn met de coach. En we gaan richting de eerste 500 meter. Daar zijn de Zwitsers als eerste door. Dan komen de Britten en dan komen de Duitsers. De Britten zijn favoriet voor het Olympisch Goud. Normaal gesproken voor wat dat waard is. De komende dagen zal wel gaan blijken als Nederland op een vijfde positie gepasseerd is. De komende dagen zal wel gaan blijken of er een ware goldrush hier gaat plaatsvinden. Op het overigens nu wat natte meer... Van Eaton, die chique kostschool op een kilometer of 40 van Londen. Nederlanders zijn niet geweldig gestart. hebben meteen een achterstand van zo'n halve bootlengte opgelopen. Op de Zwitsers en de Britten die daarbij in de buurt zitten. Ook Zwitserland geldt in deze bootklasse als een uh, serieuze titelfavoriet. En Nederland vaart bijna achteraan. En dat is niet waar we de ploeg van Liefens, Heijbrok, Muda en Muda op voorhand hadden verwacht. Ze zouden zich toch bij de eerste drie moeten kunnen varen, was de algemene opinie. Maar liggen achteraan. Het scheelt uh, bijna een bootlengte met uh, de leiders in het veld. Dat zijn nog altijd de Zwitsers. Als we op weg gaan richting het duizend het meterpunt. Natuurlijk moet het allemaal niet te gehaast bij Nederland. Dat hebben we de afgelopen dagen bij wat boten wel gezien. Dat het te vroeg is met de riemen het water in. Dat er te weinig rust is met de lijven. En dat moet allemaal op een soepele manier gaan. Er wordt wel eens gezegd, het moet eruit zien als dansen. Maar ja, aan de andere kant doen wij daar iets bij voor te stellen in zo'n boot op zo'n klein stoeltje. Dat is ook wel weer lastig. De Zwitsers op weg richting het volgende meetpunt. Dat is de kilometer. Een meter of drie voorsprong op groot Brittannië. De boot met uh, Pieter Chambers aan boord, onder meer. Zijn broer zit er ook bij. En sowieso is dit een uh, bootklasse met veel tweelingen en uh, broers erin. Ook uh, bij Nederland, dus bij de Duitsers met de broers Kuhner en de Tsjechische tweeling Vitechnik. Het wordt tijd dat Nederland zich gaat melden in de kop van de race. Want Nederland vaart nog altijd bijna achteraan en heeft inmiddels een aardige achterstand, dus uh, opgelopen. Het wordt tijd voor een uh, jump in deze race. Als Nederland serieuze plannen heeft om verder te komen. Want uh, de Zwitsers, de Duitsers en ook de, groot, de ploeg uit Groot-Brittannië aan de leiding bijna achter de Zwitsers nu. Die zijn volgens ons nog te vinden op de plekken 1, 2 en 3 in deze race. Groot applaus natuurlijk weer voor de Britten. Het is eigenlijk wel leuk voor de roeiers. Dat klinkt misschien wat gek, maar om in een serie of een wedstrijd te varen waar Britten van de partij zijn. Want dan kun je het publiek van zo'n 25.000 toeschouwers werkelijk hard horen. En dat is voor al die roeiers een hele bijzondere ervaring. De Duitsers en de... Zwitsers bijna met z'n tweeën tegelijk aan uh, kop. En wanneer komt Nederland in baan 2. Dat is het dichtst hier, uh, of het verst eigenlijk weg van de perstribune. Wat aan de zijkant zit even te kijken naar het water en zie wel wat vlakken uh, waar wat wind staat. Ik heb het gevoel dat het in de laatste fase van de wedstrijd allemaal wat eerlijker wordt. Nederland heeft een serieus uh, probleem, denk ik. Want de 1500 meter komt eraan. We zitten bijna 4,5 minuut in deze wedstrijd. En uh, twee ploegen Zwitserland en Groot-Brittannië duidelijk aan de leiding. Het applaus op de achtergrond is natuurlijk voor de Britten. Die gaan het echt wel redden. Die gaan ook een goede positie veroveren straks in de finale. Maar Nederland moet met andere ploegen, onder meer met uh, de Duitsers en de Amerikanen en de Tsjechen dus gaan strijden. Om dat derde ticket om de finale te halen. De ambitie was toch straks. ...om dat te doen. En ook na de tweede plaats in de eerste wedstrijd hier op het Britse water... ...was de overtuiging er helemaal bij de mannen. Ook dat er een medaille in zou zitten. Twee ploegen helemaal vooraan. Dan op een bootlengte achterstand de rest van het veld. En Nederland komt al opzetten, maar het is wel wat aan de late kant. Hoewel nog een meter of 400. Nederland staat bekend om zijn fantastische eindsprint. En die zal er nu toch wel uit moeten komen. En eigenlijk twijfel ik daar ook niet aan. Het zijn winnaars puur zang. Het zijn mannen. Het zijn verschrikkelijk leuke kerels, maar dat telt allemaal niet. Het zijn ploegen die zich moeten plaatsen voor de finale. Daar gaat het om. En Nederland komt er inderdaad aan. De eindsprint is beroemd. We zagen het al een keer in het verleden. Bij het wereldkampioenschap toen het net niet lukte met een snoek. Anders in 2009 al een medaille. Nederland ligt op die derde positie. En is in die baan vijf de Duitsers voorbij.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 Vincent uh, en Tigo en Tim Heijbroek en Roland Liefens. Roland Liefens plaatsen zich voor de finale van deze prachtige bootklasse. De lichte mannen vier zonder. En we zagen dus weer die jump aan het einde. Goed gevaren, dicht in de buurt uiteindelijk nog wel van de koplopers ook. En het is een pak van hun hart. Want ik zie een hoop handen de lucht ingaan bij Nederland. Wat high fives in de boot. En dat geeft ook aan op het eerste gezicht dat het met de sfeer ook helemaal goed zit. Ik zie een van de broertjes, Muda, nu ook zwaaiend naar de kant. Want dit was toch het grote doel na een aantal tegenvallende jaren om de finale te gaan halen. De potentie was er steeds, de verwachtingen waren er ook steeds. En nu is er de blijdschap. Ik zie de mannen zwaaien naar de Nederlandse fans. Ze zitten erbij in de finale van de lichte Mannen 4. I think my role is to play my part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 Cause I don't want to lie awake To the sound of pouring rain Till the rising of the day Tegenzeggelijk, uh, credo van Bertolf. <laughs> ja, dat is echt een mooie fysiek. Uh. Dat is mooi. Vind je niet dat het ook een beetje klinkt als uh, Crosby Stills Nation Young? Vroeger een beetje. Uh... Ja, ja. ja iet, iets vetter <kwijnt> dan uh, Crosby Stills uh, Nation Young. Dat vond ik. Uh, ja, ik zei het gisteren ook al: Déjà vu is echt, uh, is echt een klassiek mooi album. Joost de Drijzer vroeg altijd: Crosby, Stills, Nash en de Rest. Ook <laughs> altijd wel grappig. Uh, we gaan naar, het, uh, naar Maarten Aardens toe: dat is de Judo-Bondscoach. Ja, die kan toch niet blij zijn? Hij begeleidt uh, drie Jokers uh, judokers tot nu toe. <laughs> jokers, <laughs> Jokers. Op het uh, toernooi tot nu toe. En geen van hen haalde een medaille. Ja, uh, het is ja, Dit is de eerste ronde natuurlijk. En we wisten wat het zwaar zou worden. Dit is gewoon een goede aan die Fransman. En dat wordt altijd zo'n partij. En uh, nou ja, verlies net aan een uh, ja Het is net niet. Een uh, goede partij gemaakt, vind ik absoluut. Guillaume kan ik niks verwijderen, wat dat betreft. Uh, ja, dit zal ook als hij wel meer met precies zo'n partij zijn. En uh, deze jongen gooit hij niet zomaar. Maar ja, uh, nu kan hij het net niet doordrukken dat hij hem wint. Ligt het aan zijn voorbereiding? Uh, nou ja, natuurlijk wel heel veel pech gehad, die jongen. De laatste twee, drie jaar zoveel geblesseerd geraakt uh, geweest. En, uh, uh, ja. Het is niet ideaal geweest, laat ik het zo zeggen. Ik heb heel weinig wedstrijden gehad, ik denk dat het belangrijkste is, dat hij dat gewoon mist. En hij uh, heeft één wedstrijdje gedaan uh, in, in, in Düsseldorf dit jaar en voor de rest niks. En vorig jaar ook bijna niks, dus, ja, het is te weinig. Ja, ik had het gevoel, als hij vandaag zou winnen, dat hij gewoon heel ver nog had uh, kunnen komen. Ja, hij staat ook nog aan de kant van de koreaan Kim-Jabon, dus dat weet je dus niet. Dat is altijd zo lastige tegenstander, hij had toch gewoon erg, erg zware loting, dat moet ik ook zeggen. Maar ja, hij is er nu geplaatst, omdat hij... Geen tenor gehad te hebben. Dus hij komt van buiten die beste acht en daarom krijg je een zware loting. Maar ja, ik eh, nogmaals, ik vind dat hij een goede partij gehad hebt. En het is de niet. Wat betekent dit voor de, voor de sfeer in het Nederlands team? Nou ja, dit is natuurlijk niet leuk. Weet je, zoals, eh, kijk maar, Dex eh, verliest net aan bij de medaille. Dus het is nog even net anders, hè? want die is gewoon licht voor het grijpen. En eh, ja, natuurlijk, de, de druk wordt wel heel hoog op andere mensen nu. En dat is, eh, ja, maar kijken hoe we daarmee omgaan. Ja, dan heb ik een vraag. Hoe ga je dat doen? Ga je dat zelf doen of worden er nu psychologen nee, ingevlogen? Nee hoor. nee hoor, we houden ze gewoon rustig en we proberen ze ontspannen, die jongens. en uh, Gewoon op hun taken en op hun dingen wijzen dat het uh, goed laat gaan. Maar, maar uh, het is inderdaad... Uh, vorig jaar, vorig vier jaar geleden, begonnen we goed meteen met de medaille. Nu moeten we even wachten. Even wachten? Dat betekent, er komt nog wat. Ja, ja, donderdag en vrijdag hebben we nog, dus uh, we gaan ervan uit dat er nog wat komt natuurlijk. Eurobondskoos Maarten Arends. Na twee wedstrijden hebben de hockeysters zes punten op zak. Japan werd vanmorgen met 3-2 aan de kant gezet. Oranje schoot uit de startblokken en kwam al snel op 3-0. Gaandeweg de wedstrijd verslapte Oranje en kwam Japan terug in de wedstrijd. Filip Koken in gesprek met één van de hockeysters. Maartje, hoe verklaar jij deze wisselvalligheid? Ik heb goede momenten gezien en ook hele slechte momenten. Ja, ik denk dat we de wedstrijd gewoon heel goed begonnen zijn. Binnen vijf minuten was het 1-0 en... Ja, startte de wedstrijd gewoon goed. Uiteindelijk kom je met 3-0 voor en we uh, ons onszelf in de tweede helft echt heel lastig uh, door nog twee goals tegen te krijgen. En uh, in de laatste tien minuten echt nog te moeten vechten om deze pot binnen te slepen. En uh, ik denk dat we vandaag gewoon echt verdedigend gewoon niet goed genoeg waren. En het uh, begon eigenlijk gewoon over het hele veld, door onze duels gewoon ja, niet sterk genoeg speelden, niet goed genoeg met z'n tweeën speelden. En uh, voor de rest heb ik nog niet echt een verklaring voor, uh, voor hoe dat vandaag uh, verder verloopt. Dus moeten we straks even kijken, maar... Nou, je zegt wel iets opvallends, je zegt verdedigend niet goed genoeg. Is dat toch, uh, komt dat toch omdat jullie een beetje moeten improviseren na het wegvallen van Willemijn Bos? Ik zie nu weer Polkamp als uh, laatste vrouw starten. Jij neemt dat in de slotfase weer over. je van Mazakka staat daar. Het is wel even zoeken. Nou, ik, ik bedoel eigenlijk meer gewoon de verdedigende duels over het hele veld. Het begint al vanaf voorin. Iedere duel dat we speelden was zeg maar, alleen. Steeds 1 tegen 1. En normaal zijn we juist heel goed in het 2 tegen 1 spelen en het met z'n tweeën verdedigen. En ik denk dat we daar af en toe nu uh, wat foutjes in hebben gemaakt vandaag. Maar... Ja, verder moeten we straks ook gewoon de beelden terug gaan kijken om te zien wat, uh, wat we beter kunnen doen na deze wedstrijd. En, uh, verder niet echt een verklaring voor ik ben ik uiteindelijk wel gewoon blij dat we de tweede wedstrijd gewoon wel winnend afsluiten. En, uh, na twee wedstrijden toch gewoon met zes punten staan. En in ieder geval is het wel zo dat in de laatste tien minuten houden jullie het hoofd cool. Jullie raken niet in paniek, terwijl daar misschien wel enigszins reden toe was. Maar jullie willen die wedstrijd echt professioneel uitspelen op 3-2? Ja, tuurlijk We hadden is gewoon in de laatste tien minuten best moeilijk. En het uh, is dus 3-2, hartstikke Spannend natuurlijk. En ze hadden nog een paar keer counter. Maar we proberen het gewoon in ieder geval uh, professioneel uit te spelen. En de balbezet te houden. En vooral voor en in de hoek uh, die laatste minuut proberen uit te spelen. En we uh, proberen het in de, la de laatste minuut nog zo makkelijk mogelijk te maken. Voor zover dat, uh, voor zover dat kon. Maatje Pauwen was dat. Over een paar minuten begint uh, Li Jiao aan haar wedstrijd in de kwartfinales van het tafeltennis. En voorafgaand aan die wedstrijd trof onze verslaggever Gio Libins, Lee Li Die gisteren jammerlijk werd uitgeschakeld. Lijje, we zitten naar de kwartfinale te kijken van uh, Ding Ding, uh, de beste van de wereld. Wat een beleving, het Chinese tafeltennis. Ja, ik denk dat uh, zo. Ja, zeker nu, zeg maar, hele China naar haar kijken. En uh, echt, uh, Chinese, uh, ta ja, China tafeltennis is echt zo belangrijk. En dat is echt gewoon, zeg maar, voor de land uh, sporten. Merk je dat hier ook? Merk jij ook dat ze jou kennen? Omdat niet. denk het niet. Maar ik denk, kijken hier zoveel mensen. En dan toch, ik denk dat bijna half is een Chinees vandaag, kom, speciaal voor haar. En dan zeker nu ook alle China kijken naar haar wedstrijden. Tafeltennis is in China, wat voetbal is in Nederland. Ja. Iedereen leeft daarmee met tafeltennis. Ja. ja, echt. Want in China, zelf in China. alle Chinezen kunnen wel een beetje tafeltennis. Iedereen vindt het wel leuk. Altijd vanaf kinderen al. Heel veel kinderen beginnen al. alleen maar met tafeltennis eigenlijk. sport. En ook tafeltennis, zeg maar, in China zo goed is. En dus iedereen vindt het ook makkelijk om het te doen. Als mensen voor de televisie zitten in China, hoe gaat dat? Ja, ik denk dat uh, iedereen uh, zenuwachtig is. En dan denk ik dat iedereen wil toch uh, China gaat winnen. En uh, ja, eigenlijk uh, China is China wel het beste, maar bij Olympische Spelen kan alle kant gebeurd. En, dus, uh, en uh, voor, de, voor de spelster, bijvoorbeeld voor, voor Dini, is wel eigenlijk uh, heel erg. Uh, ja, voor haar is het heel moeilijk. Veel meer druk op haar zitten. Zij moet, zij moet winnen eigenlijk. Dat is wel anders als je in Nederland speelt. Want in Nederland denken de mensen tafeltennis. Oh, prima dat we meedoen. Ja. Pas op de Olympische Spelen gaan ze ineens beseffen. Hé, hey, wacht eens even. Ze doen het heel goed. Ja, ik, ik weet niet hoe die andere mensen gaan denken. En uh, over mij en uh, over, over jou. Die nu uh, de eerste twee wedstrijden. En uh, ja, ik was dus, uh, gisteren verloren. Maar... Ik denk dat voor Nederlandse mensen een beetje verbaasd wij zo ver komen. Ja, en dan denk ik dat, nou, misschien uh, in Nederlandse mensen vinden dat wel ja, leuk om te zien. En, uh, maar mm, die denk, ik denk, dat die, die denk toch dat uh, wij heel moeilijk is al tegen Aziatische uh, kunnen winnen. Wat Lied jou nou gedaan heeft, dat is uniek voor Nederland. Bettine Fries, hoop, heel lang geleden, in 1988, was jij net geboren bij wijze van spreken, toen kwam zij in die kwartfinale. En toen zei iedereen, wauw, we doen ineens mee met tafeltennis. Ja, zeker. En uh, zeker voor jou echt uh, geweldig. En uh, ja, we zijn zo blij voor haar dat de kwartfinale halen. Want uh, ik denk voor, zeker voor, voor Europa en zeker als wij voor Nederland spelen. Ik misschien heb je in het leven misschien heb je wel één of twee kansen om de kwartfinale te halen. Dat is echt uh, heel super. Tom van Hek zit hier voor de, de klaaglijn. Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. 0800-1101. Het regent buiten, maar daar gaan we niet over klagen. We gaan toch gewoon buiten zitten. En uh, vanuit uh, Nederland uh, kan het weer op alle mogelijke manieren. Vragen, klagen. Er komen ook steeds meer vragen binnen. In meeste kunnen we beantwoorden, dus gaat goed. Heel goed, we zijn er zo over een paar minuten. Met uh, het voor ons betreft volgende uur. oranje soap in de Radio 1 Sportzomer. Aan de Maarsenfeestplassen. Ja, maar oh, ja, maar wel. We hebben het ontzettend alles in. Iedere werkdag rond 10 voor half elf vanaf de camping in Maarsen. Ik kwam naar thuis, toen was het 36 yeah. hey, man, yeah. Man, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja. Vraag ja. jij Joop? Ja. Goed zo. Klaar we stoepen? Ja. Nee, schappers. Luister elke dag, s ochtends, rond 10 voor half elf. <sweak>